Vijf um. uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij de EU wil vrijstellen van hogere importtarieven op staal en aluminium als de EU afgrijzelijke belemmeringen en tarieven op de Amerikaanse producten afschaft. Doet de EU dat niet, dan worden ook auto's en andere producten zwaarder belast, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Gisteren zei eurocommissaris Malmström na een gesprek met een Amerikaanse handelsvertegenwoordiger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 In de Eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden. In Tilburg won Willem II met 5-0 van de koploper. Onderin de Eredivisie won Sparta uit met 2-0 van Rode JC. VVV Excelsior eindigde in 2-3 en ADO tegen NAC in 0-2. Het weer in het westen van het land trekken de komende uren buien over... met lokaal ook kans op onweer. Smiddags is het vaker droog, het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Okay. Okay. Okay. Yeah. In nee. Radio 1. BNN, Vara. Goedemorgen. 1 je luistert naar Risa, met Risa Tisserand, inderdaad. En uh, we hebben weer een overvolle uitzending, zoals je net al gehoord hebt bij mijn collega Luc. Uh, wat, we hebben DJ's in de house. Een, uh, een house-DJ, ja, dat komt goed uit. Uh, een, een hardstyle, moet ik zeggen. Maar dat, uh, dat noemen wij hier in Nederland uh, hardstyle. Maar overal over de wereld heet het gewoon house. Die komt hier langs om te vertellen hoe zijn leven in elkaar zit. En we hebben natuurlijk hele leuke items en dingen bedacht door... De BNF Vara Academy. Maar voor nu. Genoeg praat. tijd voor een plaat. Ja, maar wie was die Johnny? nou? Dat was, uh, was een robot uit de film uh, Short Circuit. Zal je altijd zien als een vrouw iets verbergt... blijkt het altijd een robot te zijn. Dat uh, is tenminste de boodschap die ik een beetje heb meegekregen... uit die uh, song en uit die film. Je luistert naar Risa... En uh, hier hebben we geen robots, we hebben hier echte mensen. Bijvoorbeeld uh, DJ's. DJ's die wel robotgeluiden maken, maar dan vanuit hun computer heb ik het over noise controllers. Goedemorgen. Goedemorgen. Vroeg, vroeg. Ja, erg vroeg. Was je nog wakker of ben je net wakker? Uh, nee, ik ben nog wakker. Ik ben al uh, de hele nacht op pad en uh, ik heb al een boeking gehad en ja? uh, we zijn hier net aangekomen. Waar stond je? Uh, helemaal in uh, Zeeland. In Zeeland? Ja, we zijn via België, via Antwerpen helemaal uh, Zeeland ingereden. Ja, dat is soms wel handiger hè? Ja, dat blijkbaar. De Tom Tom gaf dat aan, dus ja. uh, het zal wel. Ja, zo, zo, ja, en ben je ook dan weer via België teruggereden? Ja, met uh, inclusief Tol. Inclusief Tol. Ja. <laughs> tol Hansen, oh, dat is ja. een andere gast. <laughs> nou, maakt het niet uit. Uh, voor mensen die jou nog niet kennen, ga ik even wat laten horen. Yep, that's me. Goed, komt wel wat binnenvallen meteen, hè? <laughs> ja, inderdaad. Uh, hardstyle is de muzieksoort. Yep. En uh, daar ben jij uh, groot in. Uh, hoe moet ik de hardstyle scene in uh, Nederland zien op dit moment? Ja, de hardstyle scene is in Nederland ontzettend groot. Uh, er worden ontzettend veel festivals met hardstyle uh, geprogrammeerd. Mm -hmm. uh, ik doe dit al zo lang en zoveel uh, andere collega-dj's. Hardstyle is uh, super live in Nederland, uh, ja. En jij gaat daar heel erg lekker in, uh, nu, nu is eigenlijk, als ik jouw naam zie, dan denk ik aan meerdere mensen. Klopt, klopt. noise controllers. Ja, ja, dat heb je in de hardstel wel meer. Ja. Headhunters is een goed voorbeeld en er ja. zijn nog wel wat meer voorbeelden. Ja. En bij mij is het gewoon puur omdat ik uh, ben ooit begonnen uh, met nog iemand samen. Mm -hmm. We draaiden al samen, Arjan. Mm -hmm. En die is op een gegeven moment gestopt en uh, ik heb mijn naam gewoon behouden. Wat ging die nog, Arjan uh, doen dan? Die is nog steeds heel actief in de muziek en uh, die maakt tegenwoordig andere soorten muziek. Uh, geen hardstel meer. Carnaval. Nee, zeker geen carnaval. Supergoede producer. En, uh, nee, gelukkig uh, doet, verspeelt hij zijn talent niet aan carnaval. Maar heeft hij niet af en toe het gevoel van, als hij dan nou ziet hoe jij gegroeid bent, van... oh ik, had eigenlijk, uh, tof, ik, wil, ik wil eigenlijk terug. Heeft hij nooit gezegd van, ah, kijk niet terug? Nee, dat idee heb ik niet. Nee, nee? Nee. Maar hij is super succesvol in uh, oh. wat hij nu doet, dus oh, okay, uh, dat speelt. Okay, okay. nou, dat is ja. dan ook wel heel lekker. Waar kwam die naam eigenlijk vandaan, Noise Controllers? Ja, die vraag heb ik al heel vaak gehad. Oké, okay, dan, dan, dan ga je me ook niet beantwoorden. Oh, want, want wij, wat dan, jij wil. Nee, want dan, dan moeten mensen dat al weten. Nou oké, okay, ja. dat toch maar. Wil je het weten? Ja. Kijk, we waren in het begin uh, in de studio uh, heel erg bezig met het controleren van geluid. Ja. Dus uh, we maakten een hoop lawaai, noise. Maar we wouden de controle over hebben. Ah. En toen kwam wel snel noise control. Dus okay. het, uh, eigenlijk een hele makkelijke... Ach, achteraf gezien was het geen verhaal wat ik echt heel erg nodig uh, <laughs> had gehad. We gaan even uh, naar muziek uit het begin van je carrière luisteren. Oh nee... Oh, dat is niet uit het begin van je carrière. Die moet ik hebben, hoppa. Oh, dat is zo gênant. <laughs> ja, waarom is dit chenant? Nou, nee, het is helemaal niet gênant. Alleen je moet begrijpen, ik was hier 15 toen ik dit maakte. En ja. dit was ongeveer 1993. Ja. En kijk, als je het nu hoort, dan slaat het helemaal nergens op. Alleen toen ik het maakte met. Uh... Het programma wat ik toen gebruikte en de apparatuur die ik toen had... was het eigenlijk best wel iets waar je trots op kan zijn. Maar okay. als ik het nu terugluister, nee. Het, is, uh, niet, het klinkt niet goed. Maar deed het toen al wat? W werd het gedraaid? Wat nee. al, dit, dit was echt voor je eigen... Maar hoe, ja. hoe komen wij hier aan dan? Dit heb ik uh, naar de redactie gestuurd. Ah, uh, dit okay, wouden jullie van okay. mij weten. Ah, ja, dit, dit is het oudste nummer wat ik van mezelf kon vinden... wat ik ooit oud, gemaakt heb. Echt waar? Ja. Maar betekent dat dat je de rest ooit hebt weggegooid? Of dat... Nee, ik heb er nog heel veel bewaard. Alleen dit was echt het alleroudste. Die staan nog op floppy disks. Nou, het scheelt niet veel, inderdaad. Ja. Ja. Hey, maar je gaat wel lekker dus in, in, in, uh, in de hardstyle scene. Hoe is de hardstyle scene wereldwijd? Uh, ja, ik reis heel veel. Ik draai echt over de hele wereld. Dus uh, mijn indruk is dat het gewoon uh, ontzettend goed gaat wereldwijd. Dus uh, echt groeiende. Uh -huh. Uh, het is niet op de radio, ook in Nederland eigenlijk nauwelijks. Ja, we zijn hier nu, dus dat is al echt uh, fantastisch. Alleen, uh, het wordt niet veel gedraaid op de radio, maar uh, ik draai over de hele wereld en heel veel hardstyle-dj's. Dus het is wel degelijk uh, de wereld aan het veroveren. Nu uh, weet ik wel dat bijvoorbeeld een, uh, een rapper als je broer, ja. die is op dit moment heel veel bezig met hardstyle-muziek. Uh, ja, gevoel... klopt. Ja, gevoelde... hardstyle, hardstyle. Ja, ja, voelt het niet als hardstyle? <laughs> jawel, jawel, zeker wel. Het is... Uh... Als je het moet omschrijven, het is het zeker hardstyle. Alleen het is het natuurlijk wel weer helemaal zijn eigen manier. weet Commercieel? Mag hier alles zeggen? Ja, maar ik weet niet met welke insteek hij het maakt. Maar ja, het is waarschijnlijk op geld hij is nu. meer op de radio dan ik. Dus uh, ik denk wel iets commerciëler. Ja. O, o, wat, wat, wat zijn je gevoelens erover, erover dat op de radio eigenlijk uh, weinig hardstyle wordt gedraaid? Ja, jammer natuurlijk. Uh, ja, maar... Hard, hardstyle is de tofste muziekstijl. Dus dat moet gewoon veel meer op de radio uh, te beluisteren zijn. Uh, heb je het gevoel dat het toegankelijk genoeg zou zijn voor op de radio? Makkelijk, ja. ja. Het is iets sneller, iets steviger... dan misschien het gangbare wat je op de radio hoort. Maar muzikaal gezien en productietechnisch is het, uh, hartstikke, zit het super goed in elkaar. Dus dat moet zeker meer op de radio. Jij ja. ja, bent er een groot voorstander van. Absoluut, absoluut. Heb je in andere landen gemerkt dat het wel op de radio wordt gedraaid? Nee, volgens mij is het in, uh, in het buitenland uh, nog minder op de radio dan Nederland. Nederland is toch een beetje de bakermat van de hardstyle. Ja. Van heel veel uh, dancemuziek natuurlijk. Ja. Dus uh, als hij hier op de radio komt... dan kunnen misschien andere landen volgen. Maar ja, wij zijn toch wel het voorbeeld. Ja. Nou ja, nu zeg je Nederland is de bakenmat. Uh, wij zijn dan ook uh, de, de, het land waar, waar we de festivals hebben... waar het helemaal om hardstijl gaat. Klopt. Maar als je buiten Nederland treedt, en dan vooral in Amerika... Daar staat het gewoon tussen, tussen normale house line-ups en andere, andere uh, elektronica, IDM-muziek. Ja, klopt. Ik uh, draai uh, vaak uh, tussen inderdaad hele andere muziekstijlen door. Gewoon dat ik een keer tussendoor word geprogrammeerd. Ja. Of je staat op een stage en dan is het echt een aparte hardcell-steeds. Dat gebeurt ook veel. Op EDC ja. is dat uh, ideaal zo. Ja. En in Nederland heb je gewoon echt feesten die alleen om de hardstyle draaien. Dus, uh... Ja, maar andersom ook heb ik het gevoel dat, dat op heel veel feesten hardstyle niet echt wordt binnengelaten. Dus de, alsof, het, alsof het echt een beetje buitengesloten wordt van de po andere populaire genres. Ja, dat is natuurlijk gewoon dom. Want hardstyle is gewoon uh, de tofste muziekstijl. Dus dat moet, uh, moeten ze veel meer gaan programmeren. Uh, maar waarom is dat in Nederland <laughs> zo in hokjes dan? Hmm. Ik, ik, dat weet ik niet. Misschien dat toch veel mensen denken dat hardstyle te hard is misschien. Of ja. dat het met gabben wordt geassocieerd. Terwijl dat... Ja, dat is echt wel zo'n zonde. Want oké, okay, het is iets sneller. Het is iets steviger dan uh, gewone dance. Ja. Alleen ja, er zit zoveel muzikaliteit in. En het is zo uh, energiek. Dus ja, ik zou niet weten waarom dat zo, uh, zo is. Ja. Zullen we eens gaan luisteren hoe muzikaal het is? Absoluut, doe het. Ik heb hier een track van jou. The Spirit of Hardstyle. Ja, dat is een goed voorbeeld. Het is een muzikale track. All right, let's go. <laughs> I felt it before I heard it, Bay. the heartbeat of a place I knew I belonged, Bay. Bay. Bay. Bay. I felt it before I got a letter just the other day Telling me that she was on her way And she wanted me to meet her at the station Ain't that good news? Man, ain't that news In the letter she told me she still loves me Ain't that good news? Man, ain't that news In the letter she told me she loved me Ain't that news, man? Ain't that news? She says she's sorry that she left. Found out she don't want nobody else. Says she wants me all to herself. Ain't that good news, man? Ain't that news? Ain't that news? Ain't that good news, man? I know that's good news. My baby's coming home tomorrow Ain't that good news, man ain't that news I'm gonna have her a party at the station Ain't that good news, man ain't that news Have a party at the station Ain't that news, man ain't that news Can finally be alone Disconnect my telephone Ain't that good news Man, ain't that news Ain't that news Ain't that good news Man, man, man Ain't that news My baby's coming home tomorrow Ain't that good news Man, ain't that news Good news Sam Koek. Zijn meisje komt morgen. Is hij nu wel blij mee natuurlijk. Ik kan me wel een beetje voorstellen. Die hebben een paar weken niks van gehoord. Ja, dat was in de tijd dat je nog geen, uh, geen uh, WhatsApp had. Dus wisten wist niet wat ze aan het uitspoken was. Maar hij ja, was andersom natuurlijk ook zo. Dan was hij wel heel blij dat hij, uh, dat hij uh, terugkwam. Die gingen dingen doen. Denk ik dan. Ik weet niet. Ik vind mijn eigen verhaal. <laughs> nee, ik ik luister aan in de studio heb ik noise controllers. Uh, wat voor muziek luister je zelf eigenlijk? Echt alles gewoon, weet je. Ik vind, uh, iedere muziekstijl zitten mooie nummers in. Wat voor uh, genre je ook luistert. Mm -hmm. Dus uh, Nederlandstalig zitten mooie nummers in. Uh, ik luister echt van alles. Ik moet wel zeggen, meestal wel toch elektronische muziek. Vind ik toch heel vet. Ja. Veel muziek vind ik heel mooi. Rock heb ik ietsje minder mee. Terwijl ik Freddie Mercury bijvoorbeeld weer de, de ultieme rockartiest vind. Ja, vind ik echt fantastisch. ook wel. Uh, het is echt van alles, weet je. Ik kan overal ook inspiratie vandaan uh, halen. Ja. Ja, want dat, dat vind ik dan zelf altijd uh, interessant. Eigenlijk ken ik geen goede producers... die zelf niet heel erg allround muziekliefhebbers zijn. Ja, dat snap ik wel, weet je. Muziek maken is toch uh, het produceren... Zit in iedere muziekstijl komt hetzelfde naar voren. Hoe maak je een beat? Zit ja. in iedere muziek zit een beat. Uh, ja. Hoe maak je geluiden, sounddesign, afmixen van je tracks? Weet je? Dat moet in iedere muziekstijl gebeuren. Ja. Dus ik geloof dat er heel veel overlap is. En uh, dat het daarom uh, ook niet zoveel uitmaakt... wat voor muziek je eigenlijk leuk vindt. Het produceren uh, heeft eigenlijk dezelfde ingrediënten. Van het mixen en dat soort dingen. Ingrediënten, ja. Iemand zei ooit, muziek is altijd een reactie. Het is een reactie op iets dat je, dat je wil namaken of evenaren. Of iets waar je tegenaf zegt, van, qua muziek. Ja, ik heb nooit zo dat ik mijn emoties wil uitdrukken in mijn muziek. Of dat ik uh, mijn mindset, hoe ik me voel, dat dat heel erg tot uitdrukking komt in muziek. Dat heb ik allemaal niet zo. Een nee. reactie... Een rea het, uh, vooral een reactie op andere muziek, werd het dan, dan gezegd. Dus, dus uh, je wilde de muziek namaken zoals je die kende. Of je wilde je er tegen afzetten? Tuurlijk, je bent, je bent altijd geïnspireerd door iets wat je heel mooi vindt of heel leuk vindt. En als je dan zelf muziek gaat maken, ga je dat proberen na te maken. Dat als, is, uh... waar, waar is dat met jou mee begonnen? Uh, ik was helemaal fan van de Donkey Rollers. Uh, ik kan nog wel verder terug gaan hoor. Ik vond het in het begin uh, d trends, deze heel vet van Gary D. Ik weet niet of je dat kent. Dat is echt dat is heel oud. Heel oud, ja. ja. Uh, later in de hardstel vond ik de Donkey Rollers heel vet. Uh, wat zij deden in de studio qua geluiden, qua melodieën. Dat wou ik alleen maar namaken. De kick. En, ik en de... Ging je dan ging je dan echt een, een uur of twee zo. Want de kick, de kick dat is de harde trommel. Ja, vaak dat is de gang die ja. je altijd hoort. Ja, ja. Uh, ging je, ik, ik, ken, ik ken een aantal producers die kunnen daar echt urenlang in de studio studio aan één aan een, aan een kick. Aan een, nee een, een man, niet, niet een uur of twee. Niet ook niet een dag of twee, maar een jaar of twee zaten dat we daar aan. aan, niet aan, aan ja, dat, is echt, dat was zo belangrijk. Dat is zo moeilijk om te doen. Ga ik, even, ga ik even uitleggen als je thuis zoiets hebt. Wat is een kick? Dat is gewoon letterlijk één keer... Een, een, een drum. Een, een, ja Het een, een, een, een, ja, voetpedaal is dat eigenlijk. Het voetpedaal he? van een ja. ja En die, daar ging je dan twee jaar ging je daarmee prutsen totdat het de ideale kick was. Ja, om gewoon die, die zo dik te laten klinken. Tenminste, dat wou je dan zoals je voorbeelden. In mijn geval waren dat de Donkey rollers. En die hadden die kick helemaal gruwelijk vet. En dan wou ik ook, weet je. Dus uh, dan ga je de studio in en kom je na een dag dat het nog niet gelukt is. Na een week nog niet, na een maand nog niet. En dan ga je maar door en uiteindelijk had ik hem. Maar twee jaar is lang echt. Ja, is heel lang. Maar, maar het was echt meer, uh, meer dan waard. Maar ik vraag me af, is dat nu, nu dat je dus zoveel meer uh, uh, muziek maakt... besteed je nog net zoveel aandacht aan de details van een kick? Bijvoorbeeld? Nee, nee, veel minder. Uh, ik heb natuurlijk een hele hoop kicks liggen in mijn ja. mapje. Ja, op een gegeven moment heb je allemaal eigen kicks. Ja. Allemaal eigen uh, drumstellen. Die uh, recycle je en uh, je gebruikt ze opnieuw. Dan verander je ze weer wat en je maakt er weer een nieuw kick van. Maar echt van de basis een nieuwe kick maken, nee, dat, dat, uh, niet dat gebeurt niet meer. Nee. Maar andersom is het wel natuurlijk zo... Uh, tenminste, dat denk ik. Hoor jij wel eens... jouw eigen kicks terug in iemand anders muziek? Oh, je wil niet weten hoeveel. Ja, ja? Ja. In de hardstel hoor ik echt heel veel... Uh, mijn eigen kick. Maar dat vind ik ook leuk, weet je. Ik bedoel, je voelt uh, het niet als stelen? Want ik, nee. weet, ik weet dat de producers... zijn die worden woest als ze horen dat iemand... hun kick heeft gesampled uh, In het begin wel. Als je net een nieuwe kick hebt gemaakt... en uh, iemand gaat hem twee maanden later als samplen... Dan, is dat natuurlijk, uh, dan word je heel boos. Yeah. Maar op een gegeven moment... Ja, dat hoort nou helemaal zo. Weet je? je bent drie jaar verder... en mensen gebruiken jouw kick, maken daar weer... nieuwe dingen mee. En uh, op een gegeven moment moet je... Dat Echt loslaten hoor. En het is ook maar een kick uh, in die end. Dus, ja. nee, ik kan daar niet zo, uh, niet zo moeilijk over doen. En het is natuurlijk Vindt het ook een eer. Hè? Het is een compliment. Ja. Eigen, eigenlijk is het ook wel een kick. Oh, is, ja, mooi uh, woord Ik denk dat we snel even naar wat muziek moeten. En dan uh, gaan we zo even met jou verder praten. En dan wil ik even wat meer over jou als persoon weten. Je mag alles weten. Nou ja, bijna alles. Nee, nee. Nu gaan we ook echt voor alles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 Ik ga er niet over.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 Op ons eten. Oh, Ik zo. zo. Darling, oh, Ik zo. zo. Friends so quietly, who he think he is, look at what you did to me. Fitted yeah. shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. Yeah. The way that you know what I got a new, it's the beat in my heart is when I'm with you. But I still don't want say, just how I feel if you do, no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 Crazy in love, Beyoncé. En natuurlijk is ze verschrikkelijk verliefd op haar vent. 900 miljoen dollar is hij ondertussen waard. En dat, euh, nou ja, dat is wel waar, ook weer tegelijkertijd. Zij is natuurlijk ook een hele hoop waard. Zij is, uh, zij is ook uh, heel hoog aangeschreven in de Forbes-list. Ze dus eigenlijk hebben ze elkaar nodig om, uh, om uh, superrijk te blijven. Want ja, anders, anders ben je maar alleen met je 900 miljoen dollar. En, uh, dat is toch een stuk minder. Denk ik dan, weet ik niet. Ik heb er uh, geen idee van. Je luistert naar Risa, Het programma waar we blijkbaar niks voorbereiden, Maar het komt altijd wel ergens goed. En uh, uiteindelijk is het uur voorbij. Begint het journaal, vergeten we allemaal wat er gebeurd is. Het is gezellig, toch? Dus... Ja, vind je het leuk? Ja. Noise controllers in de studio. Uh, we hebben het al net eventjes gehad over festivals. En uh, ik wil sowieso, sowieso nog eventjes uh, met jou praten over, uh, over hoe je in Azië bijvoorbeeld uh, je leven leidt. Uh, maar ook in Amerika. Um, in Nederland hebben we nuchterheid. En dat komt ook een beetje omdat Nederlanders zelf zich altijd nuchter moeten blijven gedragen. Want je mag niet echt sterrenlures hebben. Klopt. Absoluut. En ook uh, de, de, de bezoekers van festivals. Nederlanders zijn gewoon wat uh, nuchterder. Ja. Ze je zien lopen, springen ze niet gelijk uh, op je af. Ja. Voor een handtekening. Nee, die hebben gewoon zoiets Oh, die uh, hebben we Bas, die hebben we, kennen we wel. Maar dat gaat ook verder, want ik hoor bijna elke dia zeggen... als ik in Nederland lekker sta te draaien... dan merk ik het, merk ik het omdat ik veel hoofden zie schudden. En als ik, <laughs> als ik in het buitenland lekker sta te draaien... dan zie ik mensen gewoon zulke spastische bewegingen maken... dat ze echt helemaal kapot uh, Nederlands kunnen zeker heel hard losgaan, hoor. Tenminste ja. op de feesten waar ik draai, uh, zie ik dat zeker. Alleen, uh, qua uh, mensen zien je wat vaker draaien natuurlijk ook. Hè. Dus ze zullen misschien iets minder enthousiast zijn als jij komt draaien. Tenminste, weet ik niet. Kan ik me voorstellen. Is het niet dat wij gewoon heel erg verwend zijn... omdat ja, we zoveel bekende DJ's... Dat en... dus. Ja, ja. absoluut. Ja. Uh, en dat is niet erg, weet je. Uh, dat is toch alleen maar goed dat we verwend zijn. Ik bedoel, uh, blijkbaar is er heel veel aanbod, heel veel festivals. Ja. En dat kunnen ze heel vaak zien. Ik bedoel, uh, ja, dat is misschien een luxe probleem... dat ze dan een beetje verwend zijn. Ik ja. vind niet zo heel erg, hoor. Nee. Nee, en, en zelf, zelf ben jij ook niet heel erg van, uh, van de show-off. Show je bent niet echt een, echt een uh, hoe zeg je dat, een, uh, een excentrieke celebrity? Nou, nah, volgens mij niet. Nee, dat het denk me ik meest niet. excentrieke wat wij aan jou konden vinden... was dat je een vervent schaker bent. <laughs> is dat zo excentriek? Nou ja, volgens mij ook dat altijd heel goed geheim hoor. Maar ja. de, uh, het klopt wel, ja. Ik ben dol op schaken. Ik vind schaken een supermooie uh, sport. Als, als je het een sport mag noemen. Hè? Nou ja, dat van is een... mij mag je het een sport noemen. Maar wat, maar wat is de sport? Ja, het is gewoon het, het, het nadenken, het, je, jezelf verliezen in, ge, in, in je gedachten. Wat je ook in muziek zo mooi kan doen. Mm -hmm. Dat is uh, in schaken ook heel erg aanwezig. En volgens mij hebben onderzoekers ook wel ontdekt dat uh, je dezelfde hersendelen gebruikt met muziek, muzikanten yeah. en schakers. Ja, er zitten wel een en wiskunde over. Dus er ja. zit een connectie tussen. En, en, maar ook heel veel artiesten die zijn dan pokeraars. Daar zit ook die wiskunde connectie zit in. Dus zit ook betaal. wiskunde in en ook, het, ook nadenken. Maar heb en jij en daar dan ook wat mee? Of zeg je van, nee, nee, nee dat... ik heb wel eens gepokerd. Maar dat was echt uh, meer in de kroeg uh, op een heel laag niveau. <laughs> dus, uh, volgens mij heb ik ook niet zo goed pokerface. Nee, dus, kan je niet goed bluffen? Uh, ik kan wel bluffen, maar zo goed als echte pokeraars, nee. Wat is nou de beste bluff die je ooit in je, in je, in je muziekcarrière hebt gedaan? In mijn muziek, volgens mij heb ik nooit hoeven te bluffen. Nee, Heb je nooit jezelf ergens naar binnen moeten, moeten werken? Ik wel hoor. Ik, ik, ik, ik kom wel eens bij gewoon bij, bij ergens terecht en dan uh, zeggen ze: van, hey, uh, is, is dit niet iets uh, voor jou om te doen? En dan zeg ik: ja hoor, dat kan ik makkelijk. We, we, weet ik helemaal niet. Uh... Maar ik, zeg, ik zeg ja, want ik wil die opdracht. Dat, dat was bij mij geen bluff. Ik heb wel eens een keer in de studio met collega's. Mijn collega's probeerden te overtuigen: van, laten we dit doen. Dit is echt heel vet. En dan waren mijn collega's iets van: nah, ik denk niet dat onze fans dat leuk vinden. Ik denk niet dat het bij Hardstel paste. Een uh, goed voorbeeld is Solo. Dat is een track van mij. En daar uh, hebben we een saxofoon in gedaan. En daar waren de meningen over verdeeld. Maar dat was geen bluffen, weet je. Ik was ervan overtuigd dat dat uh, zou werken. Dus uh, ja, het is geen bluffen. En ja, een saxofoon kun je er nog uithalen. als hij er niet goed in zit. Nee, bij die track niet hoor. De, nee? Die track draait echt om de saxofoon. Uh, en en uh, met wie heb je die dan gemaakt? Die heb ik samen met bassmodellers gemaakt: uh, ja. Rick en Roland. En ja. uh, die jongens ken ik al echt al tien jaar. En, uh, Sinds een jaartje of drie, vier uh, hebben we ook een live examen en CBM. Dat zijn de afkortingen van onze artiestennamen. Ja. En dat, uh, dat gaat supergoed. We hebben op heel veel festivals gedraaid, zowel in, uh, binnen als buitenland. Ja. En dat doen we nu een paar jaar. Superleuk. Maar het zijn ook echt goede vrienden van je geworden. Ja, absoluut. Dat is ja. wel grappig, want ja. ik heb een boodschap van ze. Joop oh nee. Bas, Roland en Rick hier. We wilden je even bedanken voor de super vette dingen die we samen hebben meegemaakt. We hebben toffe tracks gemaakt. We hebben de hele wereld gezien. Van Amerika, India tot Korea. En als uh, NCBM hebben we natuurlijk echt bijna alleen maar hoogtepunten gehad. Van een nummer 1 notering met Solar tot een Decibel Anthem. Bijna alle mainstages gehad. En natuurlijk uh, sinds kort een eigen platenlabel samen. Uh, wat ons Ook betreft nog. voegen we nog heel wat hoogtepunten toe aan dit rijtje. Uh, we hopen dit nog lang met je te blijven doen. Super vette muziek maken. En we zien snel man. Ah, superleuk, superleuk. Ik, ik zie bij jou een gigantische glimlach verschijnen. Ja, tuurlijk. Dat uh, had ik niet verwacht. En uh, ja, het, wat ik zeg, ik zei het zelf ook al. We zijn goede vrienden, uh, maken vette platen... dan wil je nog meer als producer en dj, weet je. Is het makkelijk om vrienden te zijn... als je de hele wereld continu over moet reizen? Zeker. Ja, op welke manier? Nou, ten eerste, in dit geval uh, reizen die jongens vaak uh, ook samen met me mee. Mm -hmm. Weet je, of ik uh, reis met hun mee. Ik ben afgelopen september nog met hun uh, naar Thailand gegaan. Zij moesten draaien en ik ben gewoon uh, voor de lol meegegaan. Ja. Maar verder zit ik door de week dan heb ik gewoon een hele normale baan. Ik zit namelijk in de studio en ik uh, heb s'avonds vrij. En maar ik kan... Is dat in Nederland dan? Ja. ja Oké, okay, dus het is gewoon door de week zit je in Nederland ja. en daarna stap je in een vliegtuig en dan. Uh... Ja. En uh, soms uh, vlieg ik op zaterdag uh, weg, kom ik op zondag weer terug... en soms ben ik een weekje weg. Maar uh, in die end ben ik altijd gewoon lekker in Nederland. In midden-Nederland, in Amerongen. En uh, daar zit ik gewoon lekker muziek te maar maken. Maar toch heerlijk gewoon gebleven. Ja, nou, ik hoop dat het <laughs> nog heel lang zo blijft ja, ook. we even naar die track luisteren waar we het net over hebben gehad. Solar. Is, ja, top. Raad. Moet hij het wel doen. Doe het dan. Ah, dat is niet. to <laughs>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 Is Calvin Harris, Pharrell, Fields. Je luistert naar Risa en uh, wij hebben een goed gevoel over dit uur. Komt ook een beetje omdat we noise controls in de, uh, in de house, in de his house wou ik zeggen, maar dat is wel heel old school hip-hop. Uh, noise controls, dat, dat is je muzikale naam. Maar wie is Bas? Bas Oskam ja weet ik veel wie is Bas ja ik, uh... wie is Bas je bent het al een tijdje toch ik ben het al 37 jaar ja, ja. Uh, ik ben Bas ja ik hou van koken ik hou van muziek en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste ik hou van schaken hebben we het net al over gehad ik sport soms iets te weinig <laughs> en ik heb eigenlijk mijn hele leven uh, helemaal om de muziek helemaal alles om de muziek gedaan. Dus uh, ja, daar hebben we het net al heel veel over gehad ook. Maar wat, wat, wat beweegt jou? Als, al, ik bedoel, ieder, iedereen heeft een moment dat je niet met je vak bezig bent. En dat er hele andere dingen zijn waar, uh, waar je emotioneel mee bezig bent. Wat, wat is hetgene waar jij emotioneel ja, mee bezig bent? Tuurlijk, gewoon de standaard dingen. Mijn familie is belangrijk, weet je, vrienden. Dat zijn de belangrijke dingen, maar dat geldt voor iedereen. En... Ja, weet ik niet hoor. Ik ken ook mensen die, die, die de, de, de, de, juist heel erg eindselgangers zijn... en de, daardoor helemaal geen behoefte hebben aan familie om zich heen. Ah, het is ook niet dat ik heel veel tijd aan familie besteed. <laughs> die ja, maar... zijn wel heel belangrijk natuurlijk. Uh... Hou, hou je je bezig met wereldpolitiek? Ja, zeker. Ja? Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, ik dat... heb ook echt bijvoorbeeld heel actief de, de verkiezingen van uh, de Verenigde Staten uh, vorig jaar gevolgd. Waarom? Of dat is alweer minstens anderhalf jaar geleden. Geen idee. Ik had helemaal geen politieke voorkeur, maar ik vond het gewoon heel interessant hoe die debatten gingen, uh, wat de argumenten waren. Ja, ik vind dat wel heel leuk, ja. Zeker. En. en... Ik heb oh, volgens mij zelfs de biografie ook gelezen van Trump en van Hillary Clinton ook in die oh, tijd. De, oh, die ben je ook echt naast elkaar gaan lezen. Ja, die ben ik allebei gaan lezen. Dat uh, ja, vond ik heel interessant. Want dat, ja. dat is natuurlijk een beetje. De standaardgedachte is uh, een beetje van ja, muzikanten, leeghoofd. Uh, veel, veel drugs, de drank, vrouwen. En uh, een beetje de wereld overvliegen. Ja, maar zo ken ik nog veel meer vooroordelen die over uh, DJ's gelden. Zoals. En, uh, uh, nou, je hebt ze volgens mij de, de meestal genoemd. Uh, <laughs> dat zijn wel de belangrijkste. Maar ja, wat ja. is dan hetgene wat mensen wel over een DJ zouden moeten weten? Nou ja, eigenlijk niks, omdat het gewoon verder ook natuurlijk gewoon hele normale mensen zijn. We hebben ook gewoon uh, onze eigen hobby's, hele wanneer... saaie dingen. En ja, natuurlijk de muziek en het leventje wat er omheen hangt is misschien heel spannend. Maar de rest echt niet, hoor. Dus dat zouden ze dus eigenlijk ook helemaal niet hoeven te weten. Want het is hetzelfde als iedereen. Ik probeer een beetje dieper in je ziel te komen. Ja, ja, kom maar op. het maar, Wanneer <laughs> was een saaie je voor, de, dan was dan, je voor hoor. de laatste echt heel emotioneel? Ah, oh, jezus, man. Het is uh, bijna zes uur s ochtends. Ah, um... oh, dat weet ik. Ja. Dat is wel weer met mijn werk te maken. Ik zat oh. uh, onderweg naar Myanmar. Ik moest daar een boeking doen. En ik ja. moest overstappen in Bangkok. Ja. En ik werd ontzettend ziek in het vliegtuig. En ik was alleen. Uh, ik vloog gewoon alleen. Ik deed okay. uh, vaak neem ik iemand mee. Ja. En ik was nu alleen en ik moest nog 3,5 uur wachten in uh, Bangkok. En ik moest daarna nog doorvliegen naar Myanmar. En ik dacht: fuck it, waarom doe ik dit alleen? Ja. Me, het was echt heel erg ziek. Dan voel je je echt heel alleen. Ja, als zelfs it, dat he? de piloot die, die stond uh, toevallig uh, ook, die kwam langslopen. Die ging ook even met praten. Hij nou, regelde wat dat je naar zo'n medisch centrum kan. Maar je wou ook helemaal niet in Bangkok, weet je. Ja. Schijnt trouwens dat de gezondheidszorg super goed te zijn. Ja, ja, Dus nee, dat had ja, ik Azi best is kunnen het doen. Echt super goed geregeld. Maar toen heb ik echt gedacht: van ja, weet je, ik vind dit echt niet leuk. En toen moest ik uh, bijna huilen. Ja, ik ja, voelde me ja. echt heel beroerd Dat was ook fysiek hoor. Het was niet eens zo uh, zeer. Uh, ja, alleen, maar... alleen zijn, kan, het kan heel ja, constaterend zijn als je ziek bent. Dan met. even wel, als je ja. lichamelijk het uh, maar, laat afweten. We hadden het net bijvoorbeeld over politiek, waar je, waar je dan best wel om geeft. Voel je je bezwaard om in een land als Myanmar te draaien? Nee zeker, nee, zeker niet. Ik vind dat je heel goed als artiest daar standpunten in kan nemen. Dat je zegt, nou, ik ben tegen een bepaald regime of ik nee. ga daar niet heen. Maar ik heb heel eerlijk gezegd, die uh, trameland, die uh, afgelopen maanden daar heeft uh, afgespeeld... niet zo uh, gevolgd. Nee. En ik vind als je dan een standpunt inneemt, moet je er ook achter staan en dan ga je niet. Maar als je ook niet weet wat er allemaal speelt en je kan er wel gewoon heen gaan, dan wil ik gewoon lekker mijn muziek doen en mijn geding. ding. En, uh, nee. Ik weet dat bijvoorbeeld Paul Simon, die, heeft, uh, die trad altijd op in Zuid-Afrika in de tijd dat, uh, dat daar nou, apartheid uh, ja. de apartheid was. Daar ben ik twee jaar geleden geweest voor het eerst. Ook heel heftig ook om te zien hoor. Ja, de apartheid, ik, ik uh, weet het. Ik heb, uh, ik heb heel veel tijd in Zuid-Afrika doorgebracht. Ja. Um, maar dat werd door Bruce, Bruce Springsteen... werd dat hem dat heel erg kwalijk gegeven. Ja, ja, dat klopt. En uh, toen zei, toen zei uh, Paul Simon... Uh, muziek moet je loszien van, uh, van, van politiek. Ik, ik had het straks over Freddie Mercury, toch? Ja. Een idol van mij. Ja. Die, ook, zij hebben in Zuid-Afrika datzelfde probleem gehad, hoor. Een concert hebben ze wel gedaan. Werd ja. ze gevraagd over hun politieke mening daarover. En dat was een heel dingetje. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik ga gewoon heen waar ze mijn muziek willen horen en ik ben daar niet te veel mee bezig. Nee. Gewoon geld. Nee, ik ben <laughs> gek, man. Gewoon leuk, gewoon vet, hardstel, een nieuwe plek. Dat, zo denk ik. Een nieuwe plek, dat is ook wel mooi hoor. Ja. Oh, nou, uh, hij is gevallen. Toverwoorden betekent... Oh, dan dat mag je... ik dobbelen, ja, toch? dan mag jij dobbelen. Superleuk. Mag ik gelijk zeggen wat het is geworden? Uh, ja, dat is wel belangrijk, want anders weet ik niet wat ik moet ingestarten. Oh, ja, dat starten. lijkt me ja. oké okay. Ik heb gegooid drie. Drie. Even kijken, dan gaan we even kijken wat er voor jou in de kluis zit. Spannend. Vlieg jij wel eens uh, over uh, verlaten gebieden? Och man, zo vaak. Ja? Ja. Zie je dan wel eens uh, kolonisch dieren? Ja. Nee. <laughs> Wat gebeurde er nou? Wetenschappers die, uh, die kwamen op een... Uh, ik op weet een... waar je naartoe gaat. Uh, Antarctica, uh, Antarctica, toch? Antarctica. De een de ja, Anderhalf miljoen penguins Anderhalve zijn miljoen. er gevonden. miljoen. Hoe bizar. Ja, hoe bizar is dat? Nou, daar heb uh, de BNF fara redactie toen maar meteen een uh, 60 seconds gewijd. 60 seconds subject. Start the countdown. Soms vind je meer dan je verwacht. Zoals een kolonie van anderhalf miljoen Adelie-penguins. Toen mensen voor het eerst pinguins ontdekten in de 15e eeuw, dachten ze van de rare ganzen en besloten spontaan om ze te proeven. Mm. Zo werden pinguïns vast voedsel voor ontdekkingsreizigers die rond Kaap de Goede Hoop voeren. Pinguïns eten werd in de 19e eeuw minder hip en sindsdien zijn ze beschermd. Tegenwoordig volgen we pinguins door met een satelliet te kijken naar poepsporen op het ijs. Uh. Maar die kunnen trouwens al 40 centimeter vast afpoepen. Van de 17 pinguinsoorten leven er trouwens maar twee op Antarctica. De rest van de pinguins wonen in Zuid-Amerika, Australië en Afrika. De kleinste pingwinsoort is 40 centimeter en de grootste moderne pinguin is 1,20 meter 20. Dat was 60 miljoen jaar geleden wel anders. Toen konden pinguins bijna 2 meter groot worden. Mensen die niet naar Zuid-Amerika kunnen reizen kunnen pinguins zien in de dierentuin of op tv. Zoals bijvoorbeeld in de film Happy Feet of in de serie Pingu. In de Edinburgh Zoo leeft een pingwin met een titel, Sir Niels Olaf. Hij is de mascotte van de Noorse Kingsguard en werd in 2008 geridderd. 60 second subject. Lisa. Dream, dream is a killer, getting drunk with a blue caterpillar. The craziest run that you've ever had. You think I'm psycho, you think I'm gone. Tell the psychiatrist something is wrong. Over the bend, entirely bonkers. You like me best when I'm off my rocker. Tell you a secret, I'm not alarmed. So if I'm crazy, the best people are? De Mad Header van Melanie Martinez. En uh, je luistert naar Risa. We zijn langzaam aan het afronden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wanneer we eruit gaan. Want we zitten in een nieuwe studio en die klok die is verdwenen. Dus het wordt een beetje gokken. Zo direct hoor je in één keer allemaal bliepjes. En dan besef je, oh nee, het gaat nu gebeuren. En dan komt het nieuws erin. Zo werkt het een beetje. We zijn een beetje aan het freestylen. Onder andere met onze studio gast uh, Noise Controllers. Uh, het was leuk om je te hebben. Ja, ik vond het ook superleuk. Uh, alleen de, toen gaf jij echt last minute nog een feitje over pinguïns. Ah, ja, dan wil ik wel eventjes weten. Jij vertelde ah, over pingwins. Ik, ik hoorde allemaal nieuwtjes uh, feitjes over pingwins, Maar ik heb een keer gehoord dat uh, pingwins leven in zulke grote groepen. En het is natuurlijk super koud uh, op, de, op Antarctica, wat ze zeiden. Ja. Maar in, in het midden van zo'n groep, uh, dan zitten ze zo dicht tegen elkaar aan. En dan worden pingwins overhit. En dan, uh, dan, ja, dan gaan er heel veel pingwins dood aan overhitting. Ik uh, wil je bedanken voor dit bezoek. <laughs> hey, je vroeg er zelf om. <laughs> en ik zie jou vast nog wel een uh, keertje terug hier. Ik vond het superleuk, leuk, dankjewel. Uh, fijn dat je er was. Uh, we zijn zo weer terug met Riza. En uh, dan hebben we onder andere film.